met het De VS en Iran willen weer met elkaar om tafel... nadat afgelopen weekend onderhandelingen over vrede waren mislukt. Waar en wanneer is volgens bronnen nog niet afgesproken... meldt de Wall Street Journal. Volgens verschillende media is de legerchef van Pakistan... onderweg naar Iran om de nieuwe gespreksronde met de VS te organiseren. Pakistan bemiddelt tussen de twee landen. Vorige week werd al een staakt het vuren afgesproken... maar dat loopt af over een week... In Israël en Libanon wordt nagedacht over een staakt het vuren. Volgens persbureau Reuters komt het veiligheidskabinet van premier Netanyahu... over enkele uren bijeen om een staakt het vuren te bespreken. Libanon en Hezbollah bevestigen dat er over een bestand wordt gesproken. Gisteren was er voor het eerst in lange tijd een rechtstreekse ontmoeting... tussen beide landen in de VS. Intussen gaan de gevechten door. Israël voerde vandaag zware bombardementen uit op Libanon. Hezbollah bestookte Noord-Israël met raketten en drones. Het is uiterst onzeker of de asielwetten van oud-minister Faber door de Eerste Kamer komen. De PVV is het er niet mee eens dat erin komt te staan dat hulp aan illegalen niet strafbaar is. Volgens PVV-senator Van Hattem is dat een verzwakking en onacceptabel. Mogelijk trekken andere fracties hun steun nu in. De stemming in de Eerste Kamer is dinsdag. De vloggende wijkagent uit Tilburg blijft de komende maanden vastzitten, heeft de rechtbank bepaald. Begin dit jaar werd hij opgepakt. De agent en zijn vriendin zouden jarenlang vertrouwelijke politieinformatie hebben doorgespeeld aan criminelen. De agent heeft bekend, maar volgens een advocaat kreeg hij voor zijn inlichtingen nooit betaald. Het weer. Vanavond is het bewolkt met wat regen. Vannacht kan er ook in het oosten plaatselijk nog wat regen vallen. Het is rond de 7 graden. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Bij temperaturen rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg in de regio Noord-Holland. Er staat 100 kilometer file. De langste file is op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor het 20 minuten op onthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A5 hoofdorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de Ring, een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar, die is dicht voor Beeswijk Oost. Er stond een auto in brand, omrijdenkant via de A22 door de Velsertunnel. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, een kwartier vertraging. Op de A10 West richting Den Haag, een 10-minuten oponthoud.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 In your world, I have no meaning But Though I'm trying hard to understand And it's my heart that's breaking ZFM ZFM Change my mind, I'm taking back my, my life, life.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 Real good time Now I'm tired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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij op een middelbare school in Turkije is opgelopen naar negen. Het zijn acht kinderen en één leraar. Ook de schutter, vermoedelijk een leerling, zou zijn gedood. Gisteren was er ook al een schietpartij op een school in Turkije. Na president Trump heeft ook vicepresident Vans uitgehaald naar de paus... vanwege dienstkritiek op de oorlog in het Midden-Oosten. Vance zei dat paus Leo voorzichtig moet zijn wanneer hij zich uitspreekt over theologische kwesties. De Oekraïnse president Zelensky is morgen in Middelburg om de For Freedom Awards in ontvangst te nemen. Daarna spreekt hij met de koning en premier Jette. Het weer? Vanavond is het bewolkt met wat regen. Morgen zon en wolken bij ongeveer 17 graden. Dit is ZFM.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 Mijn huis, dat heb je nu wel in de gaten. Soms dan leken dat ze bijna zat te droog. We vroegen wel eens wat er was gebeurd en over ouders gingen scheiden Maar Monika die haalde dan haar schouders op bij alles wat we zeiden